Uw Peugeot-servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Gratis ERCO controle Kijk op Peugeot.nl. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten.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 Met een vleugje vinnigheid. Een ruime scheutpassie, een portie energie. Een fikse dosis creativiteit, een tikkeltje geldingsdrang. En een zachte afdronk. De eerste finale gast in onze cocktail lounge is Eddie Zoe. <tiedacht> Frederik Morsink kwam op 25 maart 1967 ter wereld in Almelo. Met zijn VWO-diploma op zak toog hij richting Kampen om al daar af te studeren. Als grafisch vormgever aan de kunstacademie. Deze tukker timmerde onder meer aan de weg als muzikant, ontwerper, producent en stemacteur... maar verkreeg landelijke bekendheid toen hij in 1998 doorbrak als televisiepresentator. Hij staat aan de vooravond van een superspannend avontuur... een elf uur durende duik naar, jawel, de Titanic. Het nachtvluchtenteam is in haar nopjes dat zij dit ondernemende multitalent... <lacht> Heeft weten te strikken. Hem. Heel hartelijk welkom, Eddie Zoe. En goedemorgen. Ook. Ja, goedemorgen. Ik denk niet dat ik ooit zo'n uitvoerige, mooie introductie gehad heb. Kijk, dat wordt mooi. Daar zijn wij ook. al gevoelig voor. Ja, zeker. En is uitvoerig, prachtig. misschien is het wel te breed maar. Nee, nee, ik vind we het We zijn nog nogal bloemrijk. Nog nou, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. De pasjulie. Nu, nu, nu je daar toch zo over begint ...dan denk ik van, weet je wat, we gaan eens eventjes de termen doornemen die erin voorkomen aan het ja. begin. Bijvoorbeeld, als ik zeg pittig karakter, is dat ook op jou van toepassing? Of zeg je nou, dat is misschien voor die overige zeven die nog langskomen, maar bij mij niet. Nee, dat klopt wel. Maar uh, ja, ik ben geen moeilijk mens of zo. Dat is weer een ander ding. Uh, je hebt uh, uh, vrij veel prestatoren waar dan van bekend is dat het direct ook moeilijke mensen zijn. Omdat, ze, omdat het pittig uh, een soort van ja, uh, overgaat in een dusdanig perfectionisme dat er bijna niet mee te werken valt. En ik, ik kan heel makkelijk dingen loslaten of denken van het is een goede hand, het is prima. Dus ik ben niet ik ben niet pittig in de zin van dat ik overal altijd maar me mee wil bemoeien. En, uh, en, en overal bovenop zit. Dat heb, ik, dat heb ik niet zozeer. Dus je kunt loslaten, je kunt delegeren ja, ja. en je kunt ook uh, overdragen. Ja, het heeft wel te maken met... dat het moet wel zijn aan mensen die je enorm vertrouwt erin... maar dat kan wel. En, en pittig in de zin. Je kunt het enorm uh, breed opvatten hè, qua karakter... maar het is ook niet... Ik, ja, bij pittig denk ik ook altijd een soort van uh, bozige juffrouw die, die overal bovenop zit, weet je, van, van, van, een, uh, van een lagere school. En dat heb, dat heb ik niet zozeer. Ik kan enorm rustig zijn. Dus ik kijk bij mij thuis ook. Uh, ik, mij wordt ook heel vaak ADHD toegeschreven. En ik heb dat soms wel, hè, dat ik heel druk kan zijn, vooral met mijn werk met televisie. Dat is ook een soort van uh, rol geworden, vooral bij de programma's waar met een camera achter mensen aanlopt. Dat moet ook, dan, dan vind ik dat het een bepaalde energie vereist. Maar ik ben thuis heel rustig, dan is mevrouw drukker. Dus. Weet je dat ik dat onmiddellijk geloof ja. van je? Ik kan mij voorstellen dat, uh, dat er wellicht luisteraars zijn... die denken, nou, hij, hij zwatst uit zijn nek. Maar <lacht> ik, ik nee, maar Wat ik geloof... dat misschien ook wel weer zo is. Nee, maar we zitten hier wel bij Nachtvlucht op Radio 1... om, ja. om, om volledig eerlijk te zijn. Nee, Net, ik ben, ik ben hartstikke Amerikaan. eerlijk. Weet je? Ja. Ik, ik kan ook wel enorm met mijn nek zwatsen. Maar dan, dan merk je dat gelijk aan. Dan heb ik een bepaalde bui dat ik het leuk vind... om overal meelig over te doen. Ja. Dus, uh... nee, maar die rust, ik heb het gevoel ja. op de een of andere manier... Straal je dat ook wel uit? Het lijkt erop alsof je inderdaad op het moment dat jij er energie in wilt zetten, zoals hè, een, een, een programma, een camera erachteraan, ja. dan ben je zelf ook verantwoordelijk voor de drive die ja, erachter klopt. moet zitten. Ja. Um, dan zie je ook dat je dat inzet als een kwaliteit, maar niet zozeer dat het je persoonlijkheid is. Nee, ik heb, ik heb veel programma's waarbij dat ook van me gevraagd wordt. Uh, een een take-me-out wat ik gedaan heb. En uh, wellicht ga ik dat ooit gewoon weer doen. Zeg maar een dagelijkse studio-show, daar weet je ook van. Je staat op de vloer, er zijn mensen. En als jij die energie niet geeft, krijg je het ook niet terug. Dus dan moet je het erin stoppen. Um, Datzelfde geldt voor wat we bijvoorbeeld met de wedding weddingcrash gedaan hebben. Als je daar niet echt een soort van sfeer wil maken... dan trek je daar mensen ook niet in mee. Dus dat is wel nodig. En nu we er toch zijn... Was dat, uh, was dat binnenhuiselijk zo? Dat je het echt niet kunt voorloven om lekker in de bank te gaan zitten... en te denken, kom wel op me af. Daar moet je wel wat voor doen. Maar ik heb, ik heb genoeg dingetjes die ik leuk vind om te doen. Hè? Zoals, nu ga je, moet je dan smorgens... Uh, vroeg je nest uit voor een programma als deze... maar dat doe ik me ook wel weer gelijk herinneren aan tijden... dat ik met mijn broer of mijn vader... het veld in trok om vogels te gaan kijken. En dan moet, je, dan moet je echt gewoon heel rustig zijn... en berustend en relaxed. En daar voel ik me ook heel prettig bij. Berustend ook? Dat, dat klinkt als iets anders. Nou ja, in de zin van... dat ja, dat klopt, dat is misschien een verkeerde woord, woordkeuze... maar wel dat je... Um, nou, het wat, kan zijn dat, dat, je... dat je dat ook in je hebt, berusten in dingen. Nou, het, is, het is meer dat ik makkelijk overal de rust wel in kan vinden. En als het er niet in zit, dan, dan kan ik het er ook wel in brengen. Dat meer. Dan gaan we naar de volgende term: bevlogen vakman. Ja, jawel. ik denk dat we daarin wel duidelijk kunnen zijn. Ja, je wil. En dat. En dat... Ja, ik doe best wel veel verschillende dingen. En ik, ik heb dat overal wel in, want anders werkt het niet. Het wisselt wel. Ik heb wel eens tijden dat ik heel veel zin heb in muziek. Maar ik heb ook wel eens tijden dat me dat gewoon veel minder boeit. En dan kan ik er ook niet bevlogen in zijn... Nou dan laat ik het gewoon liggen. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind ook dat je het moet doen als je, die, als je dat kunt voelen. Want anders werkt het niet hoor. En dat heb ik de laatste jaren heel erg met televisie. Daar kan ik heel veel in kwijt nu. En ik heb dat uh, uh, ook voor een heel groot gedeelte in, in, in kunst en in schilderen nu. En dat zijn wel de twee dingen waar ik dan het meest tijd in steek... waar ik ook wel bevlogen in ben. Heb jij een bepaalde angst ten aanzien van die bevlogenheid... dat stel dat dat afsterft... Nee, dat je dan ik... je ei niet meer kwijt kunt in dingen. Nee, ik heb, ik, vind, ik heb, doe vrij veel verschillende dingen. en Dat vind ik ook echt gaaf om te doen. En er is altijd wel een soort van tak van sport waar ik dat in kwijt kan. Ik heb jaren geleden ooit een interview met uh, David Bowie gelezen... waarin hij uh, uh, op, op, misschien wel zijn meest populaire uh, album... dat was dat uh, met Modern Dance en uh, China Girl en zo... wat door Nile Rogers geproduceerd is... En daar heeft hij echt van toegegeven vlak daarna. Van, ik, ik, kon daar, ik, ik heb daar totaal mijn bevlogenheid verloren. Ik kon daar niks in kwijt. Mijn passie niet. Ik weet dat het voor een heel groot publiek uh, gewerkt heeft. Maar dat, dan vind je het altijd ergens anders in. En bij hem was dat toen ook het schilderen. En daarnaast is juist een hele vage, moeilijke platen gaan maken. En dat vond hij weer fantastisch. Alleen, ja, dat werkt dan niet voor een groot publiek, maar je voelt dat wel. Ik voel dat ook qua verschil. Ik voel die bevlieging, terwijl je weet van... die plaat waar hij het dan over heeft, waar hij dat niet mee heeft gehad... die is ook duidelijk door iemand anders gemaakt. Hij heeft dat wel ingezongen en misschien wel het materiaal geschreven. Maar productioneel heeft hij daar niks mee te maken gehad. En dan kun je het ook door verliezen. Dat, en dat heb ik wel eens. Dat je denkt, als je niet enorm oppast dat je de reden waarom je het doet... als je dat er niet in kunt houden... Nou, dan, kan het, dan kun je dat verliezen ergens in, de bevlogenheid. Maar betekent het dan ook dat voor jou de combinatie van de verschillende dingen... absoluut noodzakelijk is om die bevlogenheid te blijven ervaren? Want je zult toch op bepaalde momenten misschien ook wel moeten kiezen... voor dingen die eenvoudigweg brood op de plank brengen? Ja, maar ik denk wel dat je daar een goede conclusie trekt. Uh, ik vind het niet erg om dingen te doen die brood op de plank brengen... brengen als je ernaast dingen kunt doen waar je, waar je de bevlogenheid in kwijt kunt. En Met televisie probeer ik dat, vooral de laatste jaren, uh, op verschillende manieren te doen... Want ja, weet je, ik, ik hoef niemand uit te leggen dat van een programma Stake Me Out dat je, dat je daar nog niet enorm uh, door gevoed wordt. Maar dat is wel heel leuk om te doen. Maar als je dan toch denkt: van ja, maar ik wil ook iets maken voor mezelf. Voor de mooi, voor de leuk. Dan ben ik nu bijvoorbeeld blij dat ik dat met National Geographic kan doen. Of dat je daarnaast programma's kunt produceren. Waarin je denkt: van ja, maar dan kan ik ofwel iets heel anders in kwijt. Of juist wel gewoon het gevoel van: hé, ik maak hier echt iets heel erg moois. En dat vind ik wel belangrijk. Misschien even voor de duidelijkheid, take me out, is. daar ben je puur presentator, je enthousiasmeert een zaal, je enthousiasmeert de kandidaten. Ja. Het idee is, er komt één iemand op ja. en er staan dertig potentiële meiden. types die ermee uit willen ja. en uiteindelijk vallen ze allemaal af of, uh, of gaat er eentje. Dat zijn echt formats. Tegenwoordig merk je gewoon bij vooral de commerciële televisie, toen ik van BNN publieke omroep, waar heel erg programma's om een presentator worden gemaakt en waar je zelf een flink aandeel in hebt in wat je maakt, vind ik. Uh, ga je naar een commerciële omroep. <tacht> Fantastisch, want daar, dat wilde ik doen omdat je daar uh, andere kansen krijgt... en programma's kunt maken die je nooit eerder hebt gedaan. Ik heb in de tien jaar of vijftien jaar dat ik televisie maak... nooit studioprogramma's kunnen doen. Dat is gewoon een soort van, dat kon wel of niet op je pad. En ik vond het, ik leek me echt zo gaaf om te doen. En uh, dus maak je zo'n stap naar een commerciële als je dat wordt aangeboden. En ik heb daar echt geen seconden spijt van gehad. Alleen merkte ik wel vrij snel bij een commerciële omroep dat... Daar worden formats aangekocht, successen vanuit het buitenland. En kun je met je creativiteit niet zo heel erg veel... behalve dan, zeg maar, wat je zegt, hè, enthousiasmeren en daar heel veel personality in stoppen. Maar je, het is niet dat je daar nou creatief jezelf enorm mee voedt. En maar jij bent toch creatief genoeg om dan zelf formats aan te dragen? Of ja, wordt dat niet gewoon een Nee, dat is, dat is dan ook gebeurd. Hè. Zoals de wedding, ja, wedding crash, wedding dat, crash heb ik dan, dat heb ik dan zelf gedaan. Maar het heeft me wel even een soort van wat, wat tijd gekost om te snappen... oké, okay, weet je, of het nou Robinson is, of, of het nou de phone is, of, of take me out... Dat zijn bestaande formats en je bent daar als presentator, als je heel eerlijk bent, eerder inwisselbaar. En ik wil het niet vergelijken met iemand als Paul de Leo. Weet je, dat is, ik kan niet in zijn schaduw staan, maar dat is iemand, je weet, bij Paul de Leeuw heb je Paul de Leeuw nodig, anders werkt het programma niet. En dat is met uh, programma's die je zelf maakt of verzint vaak ook meer zo dat dat wel veel meer om jezelf heen gebouwd is. Op welke plek ben jij niet misbaar? Uh, ik, ik denk wel dat ik vrij goed ben in de ENG-programma's. Zoals bijvoorbeeld Wedding Crashers of Nu weer toch zijn. Dat heeft wel heel erg met je personality te maken. Dat uh, nou ja, is dus dan een klein paalde leeuwtje in een ander programma? Ja, misschien. Uh, en, en niet zozeer, ik denk helemaal niet zozeer paalde leeuw. Maar wel iets waar je eigen kwaliteiten misschien beter naar voren komen. Uh, maar als je gevraagd wordt om een pro bepaald programma te doen... is dat wel vaak van een van die kwaliteiten. Ik snap wel waarom ze mij voor Take Me Out hebben gevraagd. Omdat ze weten, ik denk dat die jongen daar zijn energie in kwijt kan. Plus, nu hij, hij, hij, moet ik niet iemand hebben die zichzelf te serieus neemt... Of dat, of dat programma te serieus neemt. Je moet dat wel zien als lol. En ja, dat, dat kan ik wel. En als je... Het zou vertalen naar een andere plek, een privéplek. Waar ben je dan niet misbaar? In je gezin begrijp ik. Maar, ja. maar zijn er andere plekken waarvan je zegt... daar ben ik eigenlijk ook niet misbaar, als ik er zo naar kijk? Nee, ik heb dat, dat heb ik niet zozeer. Wel binnen je gezin, omdat je gewoon de rol van vader hebt... En, en voor jezelf daar ook juist heel erg wilt zijn. Ik vind dat je naar kinderen toe een soort van extreme verantwoordelijkheid hebt... omdat elk klein dingetje wat er gebeurt... heeft direct of indirect invloed op de rest van hun leven... Uh, ik noem maar iets. Als je weet dat uh, een aantal kennis van mij liggen dan in scheiding. Nou, dan we, daar weet je van. Dat, dat heeft onherroepelijk zijn effect en, en, en wat dan ook op, op het voortbestaan van die kinderen. Want in één keer moet er uit worden gelegd. Papa en mama gaan in twee huizen wonen of wat dan ook. En ik weet wel dat het van die kinderen is dat wel een nieuw kader. Ze kennen, ze, ze kennen geen ander kader, dus dat wordt hun kader. En kinderen kunnen zich makkelijk aanpassen. Maar je weet wel dat dat altijd effect heeft. Dus... Uh, maar ik geloof niet dat ik ergens onmisbaar ben. Ik ben volgens mij net als elk mens. een Joep van Deggen heeft ooit gezegd, als je doodgaat zijn er maar zeven die je echt missen. En daar geloof ik wel een beetje in. Het is niet uh, dat ik ergens misbaar ben. Helemaal niet zo. Dus ik, ben, ik denk als mens enorm inwisselbaar. Alleen voor je naasten natuurlijk niet. En datzelfde heb ik, dat ervaring ook bij mijn naasten. Ik, dat, die wil ik ook heel graag dichtbij me houden. Is er in jouw optiek iets na de dood? Want er zijn dan maar zeven mensen die je zouden missen volgens um, deze fijne cabaretje. Ik vind het wel een beetje magertjes ingeschat, ja, maar goed. Nou ja, het, weet je, het, het is... Um ik vind, dat, ik vind dat daar zit een enorme kern van waarheid in als je soms ziet hoeveel mensen er op een begrafenis afkomen. Waarvan, uh, uh, waarvan je weet dat ze er zijn omdat dat fatsoenlijk is of, of uh, naar norm. Maar niet zozeer omdat ze je uh, enorm gaan missen. Dat, dat, vooral bij hoe bekender de persoon is, hoe groter de begrafenis. Maar hoe oppervlakkiger de band met al die mensen. En dan dus dat, terug, uh, terugkomend op de vraag, is er iets na de dood volgens jou? Nou ja, misschien wel. Maar ik heb er nooit zoveel belang aan gehecht om dat te weten of dat in te kaderen. Dat vind ik ook het nadeel van elke vorm van religie die er is. Dat zit vast aan regels, dogma's, wat dan ook. En aan, maar wij geloven dit. En dan moet je je dan in scharen. Nou ja, ik, ik, ik vind het niet zo belangrijk. Ik denk ook als mens zijn wij totaal niet belangrijk. Als wij morgen allemaal gewiped out zijn. En er is geen mens meer op aarde. Gaat de aarde gewoon vrolijk door. Die was er al voordat wij er waren. En ik vind de mens als soort niet zo belangrijk, nee. Eddie <laughs> ja. voor een Twitterbericht is het ietsje te lang. Maar het nou ja, kern je... is dat als mens zijn we niet zo belangrijk. Nee, maar dat zou je heel depressief kunnen opvatten. Zo van oh, oh, oh maar mm, dat vind ik helemaal niet. Dat is dezelfde als mensen die op een gebouw kunnen staan en uh, denken van uh, het leven heeft geen zin. Voor sommigen betekent dat je eraf springt, want het klinkt heel depressief. Voor mij is het altijd geweest, inderdaad, het leven heeft volgens mij geen zin, maar dat betekent dat je ervan kunt maken wat je wilt. Je kunt en hoe de... belangrijk is dat dan, dat je er iets goeds van gaat maken of datgene wat je wilt maken? Nou, niet zozeer belangrijk, maar ik denk vooral. Prettig. Ik denk dat het heel Dan heb je een prettig leven. Als je dat inziet. Dat, dat je daarin. Hoe man, hoeveel geluk hebben we dat we op deze aardbol ook nog geboren zijn in een prachtig landje als Nederland waar alles mogelijk is. Weet je kom op, doe er iets mee. Je hebt geen excuus. Maak er iets moois van. Zo is het gewoon. Weet je, ik had ook geboren kunnen zijn als, uh, als mier of als uh, uh, in Ethiopië als iemand die enorm honger leidt. Dan liggen de kansen toch wel wat anders. Heel anders, ja. ja. Laten we maar eens even teruggaan naar dat moment dat je geboren werd. Um, en dan laten we dat, dat, dat vleugje vinnigheid even achterwege. Een ruime scheut passie. Ik denk dat we dat wel kunnen constateren. Energie, ook wel creativiteit. Volgens mij heb je al die uh, dingen die in je introductie uh, voorkwamen, Ellie, zou je volgens mij heb je ze allemaal. Ja, er stond iets van... Uh, een, ja. en een beetje geldingsdrang. Ja, een tikkeltje geldingsdrang. <laughs> misschien ietsje meer, denk ja, ik dan. ik wou dat zeggen. Dat ja. is misschien wel weer wat groter. Ja, maar daar moet je ook een beetje de, de, de, de, de, de klinkslag in zien. Een tikkeltje geldingsdrang. Hè? Ja, nee, zeker. Ik voel hem, ik voel hem. <laughs> <laughs> uh, de geboorte inderdaad. Want uh, ja, dat, dat is op een bepaald moment gebeurd. Dat heeft zich voltrokken. Je ja, moeder heeft jou geworpen. Dat is gelukt. <laughs> dat was op 25 maart 1967. En wij gaan altijd in het Nederlands archief uh, voor beeld en geluid... op zoek naar een fragment, uh, uitgezonden precies op die dag. En uh, dat hebben we inderdaad ook weten te vinden. Dus dat is, uh, dat, Ja, dat is heel grappig. En het was ook een creatief persoon. Namelijk de heer Johan Kaart vierde zijn 70 ste verjaardag... en werd daarover eventjes heel kort geïnterviewd. Dus wij gaan terug, Eddy Zoey, naar jouw geboortedatum 25 maart 1967. Vorige week werd acteur Johan Kaart 70 jaar oud... Meneer Kaart, die 70 jaar, dat is, zijn 70 jaar geweest van voornamelijk blijspelwerk. Hoe komt dat? Nou, dat komt door de dodevoudige reden dat het publiek mij in een soort vakje gedouwd heeft. En dat is het blijspel. Ik bedoel, wanneer men op de budgetten ziet staan... Johan Kaart, dan veronderstelt men niet dat men een drama te zien krijgt, maar een blijspel. En waardoor dat gekomen is, dat zou ik u echt niet kunnen zeggen. Maar uh, het is in mijn carrière gebleken... Meneer Kaartsen, gaat u nog een speciaal stuk spelen voor uw 70ste verjaardag? Nee, helemaal niet. Vorig jaar heb ik mijn 50-jarige jubileum gevierd. Toen heb ik er een speciaal stuk voor genomen. Maar dit jaar, mijn 70ste verjaardag, gaat gewoon als ieder andere dag voorbij. Ik... Uh... Ik vind het niet erg, want van feestvieren op verjaardagen daar ben ik helemaal niet op ingesteld. Heeft u nog bepaalde plannen voor de toekomst, meneer Kaart, wat rollen betreft en zo? Nee, bepaalde plannen heb ik niet. Ik bedoel dit stuk dat wij nu spelen, dat je kunt het toch niet meenemen. Dat heeft een enorm succes en dat zal ook wel een tijdje op het repertoire blijven. Ik, verder zou ik niet kunnen zeggen dat ik iets speciaals ga doen of zo. Ik uh, blijf gewoon comedie spelen. Ja, Johan Kaart op 25 maart 1967. De geboortedatum van onze gast in Nachtvluchten, laatste ronde, Eddie. Zoe. Prachtig, hè? Uh, door Want, het publiek ben... in een hoek gedrukt ook. Of ja, in een bepaalde ook, rol gedrukt. Ik vind die man, ten eerste praat hij prachtig. En, ja. en, en uh, ja, ik, ik, ik weet niet wie de beste persoon is, maar uh, ik, ik mag hem gelijk. Ik vind het gelijk een heel mooi mens, met hoe die praat en hoe die. Ja, hoe, hoe, hoe hij zichzelf is. Johan Kaarten, gevierd acteur. Ja, prachtig. Ambachtelijk acteur Ja, ook. prachtig. Ja. Ja. Mooi mens. Hoe, hoe is dat voor jou zelf? Want hij, hij zegt letterlijk... Hè, het publiek heeft mij eigenlijk in een bepaalde rol gedrukt. Ja. Is dat bij Eddie Zoe ook aan de hand? Ben jij mm. uh, die, die, die vreemde snuiter die overal een beetje onheil uh, probeert uh, uh, te trappen? Te trappen. <laughs> of, of, of inderdaad... Word je ook serieus genomen op het moment dat je voor National Geographic bezig gaat? Ja, het en te hele andere dingen maakt? Televisie heeft wel heel erg de neiging om een soort je een eendimensionaal neer te zetten. Dat doe je natuurlijk zelf wel mee. Maar je kiest daarvoor om daarop te gaan. Dat hoeft niet. Hè? Um, en... Ik denk wel dat naarmate je langer uh, op radio, televisie en dergelijke bent, heb je dat wel meer in de hand dat je, dat je jezelf helemaal zou kunnen laten zien als je daar behoefte voor voelt. Ik heb nooit heel erg de behoefte gevoeld om een soort van programma te vinden waarvan ik denk, nou, nou dit klopt zo bij mijn profiel dat iedereen weet wie ik ben. Ik weet dat er best wel een aantal mensen zijn die het heel belangrijk vinden om een soort van serieus programma te hebben of door een grachtengordel te geaccepteerd te worden of wat dan ook. Dat heb ik minder. Ik vind het ook niet zo erg als mensen een verkeerd beeld van me hebben. Dan uh, zijn genoeg mensen bij mij in de buurt die wel weten wie je bent. En dat lukt toch niet echt. Het lukt toch niet om een soort van vooroordeel of een oordeel heel erg weg te halen. En ja, als je, dat, als je daar wel mee bezig gaat... dan vind ik dat wel te veel prioriteit krijgen. En ja, mogen mensen wel weten wie je echt bent? Want Jawel, je bent nee, ik, dat misschien ik... wel veel meer die rustige jongen... Ja. dan uh, het beeld wat mensen in de eerste instantie van je krijgen... wanneer we het over die programma's hebben die je net genoemd hebt... zoals de Wayne ja. Crasher. Nee, ik vind het en, prima. Mensen mogen uh, absoluut me weten uh, wie je bent... maar het heeft ook wat te maken met kansen die je krijgt. Of die je voor jezelf creëert. En, en waar je dan wel of niet wat mee doet. Ik heb altijd een paar dingen heel belangrijk gevonden in het werk. Misschien het allerbelangrijkste is plezier. En ik merk van mezelf. Als ik heel veel plezier heb. Dan word ik wat drukker. En dan word ik wat enthousiaster. En dan, dan, dan heb ik wat meer geldingsdrang. En dan ben ik er wat meer. En het is ook niet zo gek. Als je dan een aantal programma's hebt. Waarvan je denkt. Die ga ik doen. Omdat ik weet van mezelf dat ik dat plezier in ga hebben. Dat het ook wat meer de boventoon gaat voeren. Dus. Um, en dat, daar kan het best door zijn. Dat mensen misschien een beetje een verkeerd, verkeerd beeld van je krijgen. En ik vind ook niet dat je van mensen kunt verlangen. En ik weet ook helemaal niet of, je, of ik dat wel van mensen wil. Dat ze je dusdanig gaan volgen. Dat ze alles van je weten. Ik weet je, bedoel, dat ik het feit dat ik, dat ik schilder of een kunstacademie gedaan heb. Of, of muziek heb gemaakt. Dat is voor heel veel mensen die bijvoorbeeld Take Me Out zijn gaan kijken. Ze weten het niet. En het kan ze ook niet zoveel schelen. They don't care. En om dan te zeggen, ja, waar maar weet je wel wat ik nog meer doe? Ja, vind ik niet zo belangrijk eigenlijk. Terwijl dat ook wel weer onder de noemer geldingsdrang valt, natuurlijk. Weet zo. je wel wat ik ook nog meer kan? Ja, maar ik doe het niet voor mensen om uh, um, een uh, um soort van je, je brede spectrum of je scala te laten zien van wie je bent. Dat je het heel belangrijk vindt om uh, onuitwisbaar te zijn. En dat de mensen je na 50 jaar nog herinneren. Ik bedoel, als het al zo is, kijk naar de Elvis en Merlin Monroe's van deze wereld. Dan ontstaan de mythes en dan weet je nog niks van die mensen. Want ik weet niet hoe Elvis was of Merlin was. Dus je weet het toch niet. En hoe je, je dan herinnerd wil worden, dat boeit me ook niet zoveel. Ik, wil, ik doe het vooral omdat ik het leuk wil vinden. En laten we dan nu op Radio 1 wel een uh, klein momentje uh, maken. Dat, dat we weten, hoe was Eddie Zoey vroeger als kind? Hè? Dan, dan is dat een heel klein rustig. monumentje. Ja. ja, echt heel rustig. En uh, ik denk ook bij ons thuis misschien wel de maar rustigste Want jij bent de, de eerste de bron die dat kan, uh, kan ja. melden. Hè? Ja, ik heb, ik, heb twee, ik heb een oudere broer en een jonge broertje. En uh, ik denk wel gewoon de rustigste van de drie. En op school ook wel. Ik denk dat het best mensen zijn die van middelbare of laag school te horen krijgen. Van, maar dat was die jongen. Dat er best wel mensen zijn die denken, oh ja, echt waar? Nou, dat kan niet. Uh, en en wat, wat, wat maakte dan dat, dat je van die rust ging in een soort energieke ja, geldingsrang... Uh, die dan, dan weer... toch de kop op gaat steken? Nou ja, dat, is, dat heeft toch wel te maken ook met dat ik entertainment heel leuk vind. En als er dan op school een weeksluiting of zo was... waarbij je toneel mocht spelen, dan stond ik vooraan. Dat vond ik leuk. Of waarbij je stukjes mocht doen. Of, uh, en er zijn ook vast momenten geweest waarbij uh, leraren me gehaat hebben... omdat ik echt niet uit te staan was in de klas, omdat ik wel druk was. Maar het is niet... Uh, het is niet een soort van continu ding. En op wie gewoon... lijk jij het meest? Op je vader of op je moeder? Volgens mij heb ik ergens gelezen dat je zegt dat je uh, uiterlijk op je vader lijkt. Maar dat, dat uh, de, de creativiteit en de, de, de laten we zeggen extrovertheid dat je dat ja, van je moeder hebt. Dat denk ik wel. De meningen zijn daarover verdeeld thuis. Bij wie, bij wie oh, thuis nou ligt ja, bij, verdeeld? Mijn, mijn vader zegt inderdaad heel erg van je lijkt zo op je moeder. Terwijl hij zelf echt niet ziet dat er soort van fysieke kenmerken zijn die wij wat overeenkomt. Vooral van foto's van vroeger. Hij ziet, dat hem, hij ziet helemaal niet dat ik op hem lijk. Bijvoorbeeld. Terwijl... Ja, als je met meerdere naast praat, dat mensen ook absoluut wel herkennen dat er heel veel van de rust die er wel zit van mijn vader komt. Maar dat komt misschien ook wel omdat mijn jongere broertje, die lijkt, dat is gewoon, dat is een kopie van mijn vader. Dat is mijn moeder niet eens aan te pas gekomen voor mijn gevoel. En bij mijn oudere broer is dat veel meer. Uh, die heeft ook heel veel, vind ik, echt van, van mijn moeder en mijn opa. Dus ik val daar een beetje tussenin. Maar het, het klopt wel wat je zegt, die samenvatting van uh, uitkenmerken. En de rust, dat komt echt van mijn vader. En, en dat grillige, wat ik ook in me heb. En dat en, en, en creatieve en ook de drang om, dat, zeg maar, om daarna te uiten. Of de drukke momenten, dat komt echt van mijn moeder. Ja. Wat zijn de momenten dat jij tegen je eigen grenzen aanloopt? Want je bent een soort multitalent, lijkt wel. Maar wat is nou bijvoorbeeld het moment dat je, dat je echt ergens tegen aanloopt waarin je vast komt te zitten? Of gebeurt dat überhaupt niet in jouw leven? Weet ik niet. Wel een mooie vraag. Want dan moet je echt enorm gaan nadenken over hoe zit het dan bij mij. Maar ik heb niet het gevoel dat ik mezelf heel vaak ben tegengekomen. Of denk van: dit is de limit. Dat heb ik niet zozeer. Um, en, en nee, ook dingen die dan niet lukken of wat mislukt, dat heb ik ook vaak genoeg meegemaakt dan, dan wil je er toch mee doorgaan het, nou, fysiek misschien heb ik ook iedereen, je hebt je grenzen ik heb af en toe last van migraine aanvallen nou, dat is heel vervelend, dat schijnt bij mannen überhaupt niet zo vaak voor te komen, maar dat het dan uh, klassieke migraine met een vorming en dan word ik blind aan één oog en dan weet ik gewoon binnen 20 minuten, dan breekt het heel los en dan komt alles uit je lijf en moet ik gewoon 24 tot 48 uur plat nou, tegenwoordig hebben ze daar een pilletje voor dat heet Max Salt. en ik heb dat zeg maar vanaf mijn tiende jaar ongeveer tot vorig jaar... had dat je dan niks anders kon doen dan je opsluiten in een kamer... En, en wachten tot het overgaat, wat echt lang duurt en wat ook pijnlijk is. Maar sinds dat pilletje er is, is dat alweer soort van, uh, 50% minder erg. Want dat onderdrukt de rommel die uit je lijf uh, komt... En, en de hoofdpijn gedeelte. En ik denk zelfs dusdanig, want dat heb ik onlangs al meegemaakt... dat je, als je het s morgens krijgt, dat je s'avonds alweer wat kunt doen. Maar ik denk wel dat... Uh, er is weinig over bekend wat vandaan komt. Sommige mensen zeggen van het komt van chocola of rode wijn of weet ik veel wat. Denk ik niet. Mij valt wel op dat het vaak is als, als er enorme luchtdrukverschillen zijn. Maar ook wel als ik hele drukke tijden heb gehad. Dus ik denk wel maar dat. Als manneke dat... van tien had je het ook al. Had je toen ook al echt drukke tijden? Nou, misschien in je hoofd. Dus ik, ik, iedereen zegt altijd: het komt van stress. Het komt van stress. Nou, het wordt altijd geroepen van dingen waar we niks van af weten. Weet je, maagzweren kwamen ook van stress. En later bleek het bacteriën te zijn. Dus ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Maar ik herken er wel iets in. Ik denk wel van als dat gebeurt heeft het wel te maken met... meestal juist na een soort van stressieperiode... dat je heel erg in de rust terechtkomt... en dan boem slaat het toe. Dus dat is wel een soort van... Uh, dan, loop ik wel, dan loop ik wel ergens tegenaan als ik dat krijg. Of, dan weet ik dat ik een soort van grens bereikt heb. En dan moet je automatisch even weer terug. Dan krijg je een reset. En dat lijkt me heel moeilijk voor jou... om, om, om inderdaad... Ja die stap terug te kunnen zetten en, en je te realiseren... hier loop ik tegen een, in dit geval, fysieke grens. aan. Ja. ja, dat is het ook. Maar, maar dat heeft wel te, mee te maken waar je dan in zit. Als het echt de stress achter de rug is en komt er na een rustigere tijd... Dan heb, ik, dan heb ik daar heel veel vrede mee, Dan vind ik het ook helemaal niet erg. Maar ik heb het ook wel eens gehad, ten tijde van dat je midden in een reeks... qua opnames zit en gewoon weet, overmorgen moet ik weer. En als je het dan krijgt, ja, dan, dan levert het alleen maar meer stress op. Dus dan kom je daar niet prettig uit. En als manneke van tien heb je, uh, heb je dat dus ook al gehad, en tot en met nu. Uh, ik las ook ergens dat, dat er een soort omslagpunt was bij jezelf... toen je uh, de ziekte van Pfeiffer kreeg, ja, en ineens dacht, hé, hey, wacht even. Ja. En dat is dan opnieuw zo'n confrontatie met een, laten we zeggen... Fysiek, uh, uh, fysieke tekortkoming, wan, ja. uh, wanprestatie van het lijf eigenlijk, zo ja, zou je ja, het kunnen dan zien. Ja, daar kun je geen moer aan doen, dus dat gebeurt dan... Uh... Maar waarom was het zo'n omslagpunt voor jezelf? Niet zozeer alleen met de ziekte van vijver hoor. Maar het was uh, uh, uh, ja, uh, net het eerste jaar van de middelbare school achter, VWO. Je komt in het tweede jaar. Uh, en en uh, ja, je, je, je, je, je wordt ziek. Daar kun je niks aan doen. Dus je weet op een bepaald moment, van niet omdat je het niet aan zou kunnen, maar je gaat die school niet halen omdat je te veel lesmateriaal uh, mist. En dat had ook wel te maken met mij met dat je uh, met een soort van bewustwording. Je komt in een klas waarbij je en dat is bij jongens en meiden ligt dat anders. Hè? Wanneer je zeg maar een soort van gaat puberen of wanneer wanneer die omslag komt. Maar ik merkte ineens dat ik heel veel ouder en verder was dan de brugklasses die toen bij mij in de klas kwamen. En ik, ik ging in één keer wel iets anders met mijn haar doen... en uh, ging met kleding bezig en noem maar op. En omdat ik op school totaal geen moeite had om het bij te houden... was materiaal wat ik vorig jaar al had gehad... en wat ik toen ook al begreep een goede cijfers verhaalde... Um, ga je dus ergens anders op gooien. En dat was voor mij wel een omslagpunt omdat je een uh, soort van soort zelfbewustwording, weet ik veel... of voor jezelf heel goed kon... Uh, Um, tijd kon besteden aan van wat wil ik, wie ben ik, wat ga ik doen, muziek luisteren, uh, tekenen, dus een uh, zelfontplooiing. Maar dan omdat je alle tijd hebt om het daar op te gooien. Want die was er. Gaat het misschien wel wat harder en extremer. En, ja, en je had volgens mij het gevoel dat je daar ook niet past in Almelo. Ik oh dat zeker. Ergens letterlijk gelezen. <laughs> ja. ik, ik, ik zie er niks in om dronken te worden. Op een wijf te gaan liggen. En laafloos thuis te komen. Vloeken tieren. En dat is het dan. Nooit gedaan ook. Ik weet niet oh, of dat typisch Almelo is. Maar... Nee dat is zeker niet typisch Almelo. weet je. Maar uh, God, uh, mijn, uh, mijn rijkwijde van wat de wereld was. Was toen ook niet heel erg groot. Maar ik trof wel heel veel aan in... Uh, de platte kant van het oosten. Wat, wat ik gewoon niet ben. Kijk, ik kan nu wel heel erg lachen om een zwarte kors bijvoorbeeld. Uh, al ben ik er nooit geweest. Maar voor heel veel mensen is er niet meer dan dat. Die leefstijl. Van uh, uh, Soepman op de prumekroem, zoals ze daar zeggen. Kun je gewoon dat even mee. vertalen? Ik denk wel dat ik Slopen, het Slopen, uh, suipen en, uh, en op de poes kruipen. Ja, op de poes. Sorry, uh, het verstond en ik. en dat is, zit gewoon niet zo in me. Ik ben niet zo'n zo zo ruige bargast. Ik vind Twente is altijd een soort van wat Texas is in Amerika. Dat is Twente een beetje Nederland. Weet je, dat is een soort van oervolk lijkt het wel. Beledig je nu heel veel mensen? Nee, of helemaal, uh, zullen zullen zichzelf daarin herkennen. De grap is dat heel veel mensen daar ook trots op zijn. En dat, is, uh, dat heb ik nooit zo begrepen. Er is een enorm veel schoonheid in de wereld. En ik hoef niet juist alles... Uh, uh, in de beperking te zoeken. En ik heb het gevoel dat dat in, in Twente heel erg gebeurt. Uh, ik weet ook dat als je niet... als je bijvoorbeeld praat zoals wij praat... en niet plat praat... dan noemen ze dat daar hoog praten. Wel, dan praat je hoog. Zeg, ja, maar Dat betekent dat je nu van jezelf zegt. Dat je laag praat. En dat vind ik echt een typisch Twents ding. Het is altijd zichzelf als de mindere zien. Terwijl ze dat helemaal niet doorhebben... als ze zich daarin uiten. En... In Brabant kan het zelfs nog erger worden. Ja, dat zou best Dan word je namelijk kunnen. beticht van het feit dat je je afkomst verloogend. Ja, nou ja, goed, weet je, ik, het is niet dat ik niet. Twins kan praten, of dat ik dat niet wil doen met mensen. Maar ik weet ook dat als je dat uh, overal doet, dat heel veel mensen die niet kunnen verstaan. En dat dat enorm veel uh, kansen voor jezelf weghaalt. Dus ja, weet je, ik heb ook op scholen gezeten waar leraren gewoon Nederlands praten. Dus je leerde dat wel. Het is niet dat je, dat je kunt niet zeggen van ik kan dat niet, wat ik altijd hoor in Twente. Denk ik, het is bullshit. Want je kijkt allemaal naar nationale televisie. Je praat voor het groot gedeelte met mensen die ABN praten. Leraren doen dat heel vaak, vooral op uh, middelbare scholen. Dus dat is gewoon pure onzin. En Eddie Zoe, is het zo dat uh, het feit dat jij misschien wat meer vrouwelijke kanten ook in je hebt, je je niet hebt kunnen vereenzelvigen met die, laten we maar zeggen platte kant van het oosten? Weet ik niet. Ik weet niet of ik heel veel vrouwelijke eigenschappen heb. Ja, Misschien wel. Zou dat, goed kunnen. dat heb je wel ergens uh, maar het is ook, het is ook... mede gedeeld in een van de interviews ja, die ook, ik heb zou, nagelezen. Zou het zou heel goed kunnen, maar het, je, moet er, je moet vooral ook van bepaalde dingen houden, denk ik. ik uh, uh, bier bijvoorbeeld. Heel veel jongens beginnen daar een hele vroege leeftijd mee. Ik heb bier nooit lekker gevonden. Ja, wat moet je dan? Daarin meegaan dat iedereen dat doet. Dat vond ik zo'n raar iets. Mensen gaan roken, sigaretten roken en bier zuipen en, en maar meedoen. Een soort van groepsgedrag. Dat heb ik nooit zo begrijpen. Als je het niet leuk vindt dan kies je toch voor jezelf dat je denkt... nou, dat doe ik dus niet, want ik vind het gewoon niet leuk of niet lekker. Jij gaat liever voor een goed glas port... Ja, op met dit een fijne sigaar wel. erbij bijvoorbeeld. Ja. ja, op dit moment wel. Dan moet ik je toch even teleurstellen. Want um, port hebben we niet in huis. Nee. Dan, nou ja, maar... ik, bedoel niet, ik bedoel niet op dit moment, Al. als in dit tijdstip. Ja, lijkt wel me het vroeg. Maar ik Radio meer... 1, drie minuten over half dat zeven. kan. Ja. Nee, ik, ben, ik ben sowieso heel laat begonnen met drinken. Ik was een jaar of dertig. Voordat ik met alcohol begon, dat heeft alles te maken met het feit dat je bij ons in Twente. en heel veel gelegenheden waar je uitging. ook niet heel veel anders kon krijgen dan bier. En als je dat niet lekker vindt, begin je daar niet aan. En pas op mijn dertigste was er een maître in, uh, in, in het zuiden, ergens in een uh, hotel... die, die mij uh, single malt whisky liet ruiken. En toen dacht ik, dat ruikt wel lekker. En een glaasje geprobeerd. En vanaf dat moment ben ik juist de hele andere kant op... een soort van hele zware dranken gaan uh, leren waarderen. En dat vond ik ook leuk. Maar bier, ik vind het nog steeds niet lekker. En uh, hoe, um, laten we zeggen, gevoelig ben je eventueel voor uh, vormen van verslaving dan? Weet Binnen dit vakgebied. Hè, veel, snel, ja. hard werken, uh, Maar ik heb, het nooit, ik, ik, ben, ik heb ook niet te hangen om het te proberen. Ik heb, ik heb nooit cocaïne geprobeerd. Of natuurlijk wel eens gewoon wiet om te kijken van wat is dat dan? Maar dat beviel me niet. Ik word er ook heel slaperig van. Dus uh, ik heb heel snel, na een eerste ervaring, als iets me niet bevalt... en tot nu toe is dat bijna bij alles zo geweest... dat ik Denk aan, dat is het dus niet voor mij. Skiën, een paar keer gedaan, dat is het is niet voor mij. Dan ga ik het niet nog eens keer, nog eens keer, nog eens keer proberen. Waarom? Oordeel je snel over dat ja, soort misschien dingen? Wel, misschien misschien wel. soms ook te snel? Dat weet ik niet. Want, uh, Stel dat het heb... mensen betreft waarmee je moet werken of waarmee je uh, wellicht in de toekomst iets had kunnen opbouwen, maar wat je dan toch te snel hebt afgewezen. Nee, ik denk, niet dat ik, ik denk niet dat ik heel snel oordeel over mensen. Ik sta wel heel erg open. Ik vind mensen leuk. Dat is heel prettig. Dus dat betekent ook wel dat je uh, mensen wil leren kennen en, uh, en niet heel snel oordeelt. En, en, natuurlijk zal ik, net als elk ander mens, ook wel eens een keer uh, heel erg een vooroordeel hebben. Of dat is mijn type niet. Uh, maar ik heb niet het gevoel dat ik er dan heel vaak naast zit. Is het prettig om zo open te staan voor veel dingen zoals jij doet? Of komt alles keihard binnen? Nee, niet alles, alles komt niet keihard binnen. Maar het is, uh, ik kan het wel heel erg open zetten. En dan, dan vind ik het ook heel prettig om, om erin te verdiepen of dat in me te trekken. Dat vind ik wel mooi. Ja. En je kunt volgens mij ook wel goed afsluiten, toch? Want dat is misschien dat rustige gedeelte in jou. Of ga je dan juist heel erg. Nou ja, ik kan wel goed in je hoofd wel... zitten malen, zoals je op tienjarige leeftijd deed. Ja, misschien, misschien ook wel soms. Dat is per geval verschillend. Maar ik kan wel goed afsluiten. Ja. Ik kan wel gewoon denken, nou, dit is uh, dit is klaar. En dan, dan moet je ook door. Ja. Wij zijn nog niet klaar, hoor. Hier op nee, hoor. Radio 1 met nee, nachtvlichten. Nee, dat Want, is ik ook leuk. <laughs> Wat ik al zei, het is vijf over half zeven. Maar op je dertigste pas begonnen. Uh, je bent eerder dit jaar 45 geworden. Dat was trouwens heel grappig. Ik meen mij te herinneren. Ja. Dat jij... Um, toen je net 45 werd, nog net zo'n beetje uh, op locatie was in Amsterdam-Zuid... Uh, bij een, uh, bij een leuke aflevering wedding. van <laughs> Wedding Crasher. Ja, ja, de jouwe. Ja, de mijne. Ja, ja goed hè. Ja, toen werd je dus ook 45. Dat toen heb je niet vijf... laten merken. Je nee, ik... was nog tot na 12 uur bij ons aanwezig. Ja. Het, was jullie, het was jullie dag, het was jullie moment. En dan vind ik het niet dat ik daar moet gaan roepen dat ik jarig ben. Dan oh, je had daar makkelijk nog zo'n flesje champagne overheen mogen gooien. Ja, nou, we, we, we, we, we, we, we, we hebben inderdaad champagne gehad was ook lekker, maar daarna moet nog gereden worden. En dan ben ik al sowieso ubervoorzichtig. Ja, maar uh, Ja, dat klopt. Het was, het was wel, een, en dat vind ik wel leuk, het was wel een fantastisch mooie avond. Ja. Los van mijn uh, verjaardag, maar het was wel een van de, en met mijn team ook besproken, als je kijkt naar de weddingkwadjes die we gedaan hebben, Nora, dan was die van <laughs> jullie wel echt, echt verschrikkelijk gaaf en gezellig hoor. Kijk. Goed zo, ja. dat is een mooi compliment. Ja. Maar laten we dan even met terugwerkende kracht toch nog je 45ste verjaardag vieren. Ja. We zitten namelijk niet voor niks in nachtvluchten laatste ronde. En we hebben het ook de cocktail lounge genoemd. Ja. Want wat gaan wij namelijk doen? Wij gaan met jou een cocktail shaken die wij op jou als persoon hebben uitgekozen. Tof. Uh, ik geef jou hier eventjes de cocktail die wij bedacht hebben. Nou. Oh kijk, we oh, hebben de assistentie van echt, Barbara. Ja. ja, er komen Dat ook echt ingrediënten. Officiële apparaten. Officiële apparaten. Het is de Eddie Delight. Nou, Wat dacht je daarvan? Nou, klinkt goed. Speciaal geselecteerd voor Frederik Morsink, moet ik dan zeggen. Beter <laughs> bekend als Eddie Zoe. En de reden is, because he's delightful company. Dat hebben wij ervan gemaakt. Um, zal ik even de ingrediënten ja. voorlezen terwijl jij gaat starten? met. Ik, uh, um, ik ga wat gieten en wat ja, doen. Ja, wat Zelfs gieten kijken. en wat doen. Uh, dat mag dan in uh, de mixer. Dus, dus inderdaad, jij bent niet echt gevoelig voor verslaving... met betrekking tot uh, drankjes en zo. Ik heb het gevoel van niet. Ik ben wel uh, enorm uh, aan de sigaren gegaan. Ik ben, dat is in het jaar 2000 ongeveer, uh, naar Cuba geweest. En oh, ja. ik, ik, ik rookte nooit... Echt nooit gedaan ook, vond het gewoon niet prettig. Dat probeerde eens een keer. denk dat is het niet voor mij. En ik kwam aan tafel met een. Uh, we kregen het laatste tafeltje een gelegenheid en er kwam een Cubaans gezin binnen en die hadden geen plek. En ik dacht weet je wat, kom maar bij ons aan tafel, er is plek genoeg. En die man die vond het zo mooi dat hij een gebaar terug deed. Hij gaf mij een Monte Cristo sigaar, best een duur ding. En ik, ik denk van, ik kan het niet afslaan, want die man ik kan het aan het gezicht zien. Die doet hier iets moois voor mij. Die, die betaalt mij op een bepaalde manier een soort van terug van: Je hebt iets moois voor mij gedaan, alsjeblieft. Dus ik. ik en die sigaar gaan opsteken. En totaal tegen mijn verwachting in... waarschijnlijk ook omdat ik nooit sigaretten gerookt heb... want dat doe je over de longen... Uh, rookte ik de sigaar, wat een beetje... de rook circuleert wat in je mond. En ik vond het gewoon heel lekker. En vanaf dat moment ben ik nooit meer gestopt met sigaren roken. En wat heb je daar toen bij gedronken? Uh, ik denk een mojito, want je drinkt ja. bijna niet anders in, in Cuba. En dat moet ik zeggen, ja, de dat Cuba vindt... Libre natuurlijk. Ja, Cuba he? Libre, cola ja. met rum. Maar ik vind, ja. de, de, de mojito vind ik wel lekker. Ja, okay. dus dat is wel, uh, dat, ik zie hier ook de ingrediënten die me nu al wel aanstaan. Ja, dit wordt inderdaad je Eddie Delight. Dit wordt je eigen drankje. Ja, um, ja een achtste deel citroensap. Helaas, hier die zijn we tinnen. vergeten, die citroensap. Dus huppakee, daar doen we de sinaasappelsap in. Ja, ik heb daar ijsblokjes in gedaan. Ja, dat is goed. Dan, um, ja, drie delen zeggen ze dan. Maar dat vind ik allemaal zo'n gedoe. Oh cool. Je moet het een beetje op gevoel doen. <laughs> ja, de gin. De gin. Hupla, gin erbij. Drie, wat is drie delen? Oh, twee delen moet dat, maar maak daar maar drie ah, van. Ja, zo is het. Het is wel voor twee personen, hè? Niet, ja, nee, te zuinig, hè? Jij bedoelt, er moet wat meer in, hoor. Ja. Nou. <laughs> dat is heel subtiel van je. Ja, ja, ja um, ik sta al bekend om mijn subtiliteit. Dit is, uh... En dan drie delen. Ik hoop dat het er nog in kan. Blackcurrant cordial is dat. Maar dan hebben wij zwarte bessensap daarvoor uitgekozen. God je. Ben jij een beetje een handig type of niet? Want ik zie je daar worstelen. Het blijkt niet dat worstelen. dit niet handig is. Worstelen inderdaad met zo'n pak. Nee, maar ben jij handig? Nou, niet in de zin dat ik een klusser ben. Zo'n nee, nee, huis, nee. tuin en keukenprogramma is niet aan mij besteed, nee. nee. Mijn vrouw is handiger dan ik. Dat zegt, maar dat maar, zegt maar wel, ik bedoel, wel een multitalent op het gebied van en schilderen, en gitarist en zanger en ja, tekstschrijver en presentator. Ook oh, pak is niet goed. Pak we pakken een ja? pen en we gaan heel en dan veel. prik ik er gewoon in. Dat kan ook niemand uh, helpen. Zo. Maar nee, dus die ben, eerste sigaar wel... in Cuba? Ja, je bent wel ik ben, handig in het. Ik ben wel, ik ben wel, ik ben wel handig uh, in dat als ik één keer iets zie wat me interesseert. Dan vind ik het ook wel, dan wil ik het ook onder die knie, knie krijgen en dan, dan ben ik daar ook wel handig in. Maar uh, vraag mij niet om een, om een bromfiets te repareren of, uh, of, of weet ik veel, iets, uh, iets, iets te maken uh, wat kapot is thuis. Dat lukt mij echt niet. Nee. Dan, dan, en dan ben ik ook misschien wel heel makkelijk in. Denk, er zijn mensen die veel beter zijn, hurenspecialisten. En dan weet je ook zeker dat het ja. goed wordt. En dan kan jij je tijd besteden. Ja, Hou ja. even het dopje vast, want we hebben ja, het nee. één keer meegemaakt ja, dat, dat, dat dat dopje. Nee, jij dit dopje hè? dit oh, dopje. Die, ja. Oh dat is heel goed dat je het nog een keer zegt. Ik hou een als Ik denk, nou, dat zijn er twee Eddie Delight. En we hebben een quote erbij bedacht: People are always good company when they are doing what they really enjoy. True. He, mensen zijn uh, goed gezelschap wanneer ze doen wat ze echt leuk vinden. Ja. En ik geloof, Eddie, Zoe, dat dat voor jou zeker van toepassing is. Hè? Ja, of had je, je liever heel, heel, heel, heel succesvol muzikant geworden? Ja, jawel. Ik heb het Eigenlijk tuurlijk. wel, hè? Ja, nou, dat is wel um, nou, een soort, soort van verbleekt. Daar komt hij ik heb dat altijd willen worden. Ik ben, ik ben zelfs toen ik uh, uh, toen ik echt met een serieuze bandje start, 17, 18 jaar, uh, twee keer over naar Londen geweest om te kijken of je het met zo'n bandje kon doorbreken. En dat leek mij het allergaafste wat er was. Je had toen, zeg maar, die New Romantics uh, popcultuur met uh, bandjes als Duran Duran en zo. En ik denk van ja, dat is de that is, life, weet je wel. Videoclips maken, mooie vrouwen, rondtoeren. Mooie vrouwen, kijk eens aan. Allemaal belangrijk. Luistert Marike ook je vrouw? Op dit moment? Ja? Ik denk dat hij met de kinderen aan het stoeien is. Dus okay. uh, die, uh, die zijn vast vroeg wakker. Dus dat, uh, dat, dat, dat wilde ik nastreven. En... Uh... Dat hebben we ook echt wel heel erg serieus geprobeerd. En als dan blijkt op een bepaald moment. dat zo'n bandje weer uit elkaar valt. en dat het allemaal niet werkt. Dan, dan, dan, dan kan ik daar vrede mee hebben. Uiteindelijk heb ik toen bij Polygram getekend. Als Geen bitterheid. Nee, want ik kreeg een heel goede vervanging voor iedere keer. Weet je, het bandje viel uit elkaar. En mijn platenmaatschappij bij vroegen ze van wie schrijft die liedjes. En dan moest ik heel. soort van een vingertje opsteken. Ja, die zijn dan van mij. En dan kreeg je een publishing deal aangeboden. waardoor je dus liedjes kon schrijven voor andere artiesten. Samen met een andere jongen. Bedrijfje gestart. Dus het ging altijd. Uh, van het ene over in en het andere vind ik van ja, maar dat is eigenlijk bijna hetzelfde of ook heel tof. En bijvoorbeeld een programma programma's, de Wedding Crasher, of nu we er toch zijn, dat je met een hele steady groep op pad gaat en iets moet gaan maken, dat voelt dat staat heel dichtbij met een bandje op tour. Dat gevoel is hetzelfde. Je stapt allemaal in een busje, je rijdt ergens naartoe, je doet je ding, dat is kameraadschap. Dus uh, ik ben daar zeker niet bitter om dat ik iets heb gekregen daarvoor, wat misschien nog wel leuker is. Dan gaan we nu proosten op je 45ste verjaardag. En datgene wat misschien maar... wel leuker is. Toink. Uh, toink En even ter omschrijving. Van, het, het is een beetje een soort bruinroodachtig. Uh... Het, het, niet... het ziet er niet zo goed Brokig uit. Het ziet er niet mooi uit. Het ziet er niet mooi uit slootwater eigenlijk. Sorry, de Eddie Delight is qua kleur even. Mm. Hij is wat sterk, vind ik. Wat vind jij? Oeh, nee, ik vind het heerlijk juist. Ja. <laughs> maar misschien is ja, dat, jij dat jij al ook dat ik ook meer alcohol. wakker ben. <laughs> Nou, hij is wel lekker. Hij ik vind wel hem wel goed. lekker, want ik vind het een mooie combinatie. Dat de, de, het, het fruit uh, mm. zit er absoluut als een signatuur doorheen. Ja. En precies de juiste hoeveelheid, naar mijn idee, gin uh, die dan dat alcoholische. Uh, <laughs> dat, uh, een beetje weg, Segment nog een beetje vormgeeft. Uh, ja. Vorm geeft. ja. Mm. Mooi. Mooi drankje. Mooie hoge glaasjes. Ja, de, Prachtig. De ja. Delight. Nou, lekker. De Eddie Delight, ja. Goed zo. Nou, nou moeten we, als ik ooit moet achterhalen wat ik nou precies gedaan heb... dan weet ik het niet meer trouwens. Nee, maar dat is meestal met dingen die de eerste keer lukken... dat kun je de tweede je keer niet zo... Met, dat ga je nooit nee, meer zo goed doen, nee. snap wat zijn je, Wat zijn eigenlijk jouw minder uh, goede karaktereigenschappen bijvoorbeeld... Want tot op heden is het allemaal, uh, best wel een vrij positief verhaal. Nou, hè? Ik, ik, ik ben best wel egocentrisch. Dat heb ik ons vaker geroepen. Ik wil iemand die gewoon uh, enorm voor zichzelf kan gaan. En uh, broertje dood, heeft dan verplichtingen. Uh, niet dat ik, weet je, toen ik op mezelf woonde was het niet dat je je huis niet schoonmaakt. Dat kan dan weer wel. Maar uh, ik kan me ook wel heel erg afsluiten voor anderen. Weet je, uh, als ik kijk naar mijn studietijd, dan zat ik echt alleen op een. Uh, misschien wel veel te mooi en duur studentenkamer buiten het centrum. Terwijl allerlei studenten zeg maar bij elkaar zitten. Maar dan had ik ook niet de geringste behoefte om daarheen te gaan en met z'n allen in zo'n huis te wonen. En even los van je gezin, kunnen mensen op jou bouwen? Als vriend bijvoorbeeld. He, sta jij klaar? Kun je s'nachts gebeld worden? Nee, ik ben hey, wel Eddie, heel eerlijk. Ik zit in de shit en uh, je bent een goede vriend van mij. Uh, wel van hele goede vrienden, maar ik ben ook wel van het. Uh, van, en hoeveel van het, zijn dat er? Nou, niet heel veel. <lacht> Want daar heb je geen tijd voor of de ruimte niet emotioneel? Nou. De, de, de ruimte heb ik emotioneel zeker wel. En dat zijn ook mensen die ik al heel lang ken. Uh, ik ben uh, altijd heel blij dat... Op het moment dat je dan bekend wordt... dat was bij mij naam mijn dertigste... en dan heb je een soort van je hele vriendenklik al wel opgebouwd. Dat verandert niet zoveel meer aan. Ik heb ook al eens de gehoord van uh, collega's... die vanaf hun zeventiende bekend werden door een soap. En dan moet je nog zeg maar kiezen wie je meeneemt in je leven... en wie je vrienden zijn. En dan is dat veel moeilijker voor wat allemaal op je afkomt. Dus ik heb gewoon een hele steady kleine groep van mensen... waarvan ik het gevoel heb dat je er voor elkaar bent wanneer nodig. Maar ik merk zelf ook wel dat ik uh, heel goed alleen functioneer of met zeg maar de, de naast qua gezin wat je hebt. En uh, dat ik niet zo ben van het uh, kom je helpen behangen, kom je, kom je helpen schilderen. Dan, dan heb ik toch al vaak ook wat te doen. Het is niet dat je je drukt, ik heb ook wel wat te doen. Maar ik herken me niet heel erg. En als je zegt van ben je iemand waar je enorm op kunt bouwen. Ik ken mensen die ik daar beter in vind, laat ik het zo stellen. Die zich veel meer richten op hun uh, kleine community en daar van alles voor doen... En ja, weet je, als je me belt om wat te vragen voor een goed doel, dan hè, als, ik heb onlangs ook dan maak je eens een keer een schilderij. Of je zet je eens een dag in om iets te doen of te presteren. Dat, dat wel. Um, maar dat vind ik dan ook heel mooi en direct aanwijsbaar. Maar als ik niet, als ik niet voel wat het nut is van, van het inzetten. Of dat ik denk van dat kost mij echt een vrije dag. Terwijl ik dan iets ga doen wat voor die persoon belangrijk is. Maar wat ook heel makkelijk door een ander gedaan kan worden. Dan vind ik het ook heel makkelijk om het te drukken. En, en even los van het egocentrische... wat je zelf gewoon als zodanig omschrijft, hè? Ja, dat is, uh, weet je, ik bedoel, dat is meestal ja. met... met uh, noem het dan maar artiesten zo. Natuurlijk, ik ben wel heel erg veel... met mezelf bezig, want... Uh, nou, hoe, hoe is het dan met jou te leven binnen het gezin bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat mijn vrouw me echt wel eens haat, hoor. Die denkt echt wel eens van, joh, wees er eens wat meer en, uh, en zit niet zo in jezelf. En ik heb wel eens dat ik ergens in zit en ze is er aan te praten... en dat ik, dat ik kan zeggen sorry, ik, ik ben even met iets bezig. En, <laughs> dat klinkt natuurlijk heel raar, maar dat heb ik wel. En uh, zij weet het als geen ander, maar... Uh, ik ben misschien ook wat minder sociaal als, het, als, het, uh, als ik de keuze heb om, om binnen dat kleine gezinnetje of, uh, voor mezelf te kunnen kiezen. Verjaardagen bijvoorbeeld. Uh, hè, van meneer uh, Kroon was het, geloof ik. Of uh, hoe heette de, de, de 70-jarige acteur die net voorbij kwam. Die dat meneer Kaart. Kaart. Johan Kaart. Kroon, ja, Johan Kaart. Niet Kroon, maar Kaart. Dat herken ik ook. Ik, als ik niet naar een verjaardag hoef, dan ga ik er ook echt niet naartoe. Want dat vind ik dan op dat moment helemaal niet zo leuk. Dus... Uh, ja. En, en naar kinderen toe. Want je, je hebt twee kinderen. Ja. Dat, dat vroeg ik me trouwens af. Eentje heet Vender. En de andere Teuntje. Teuntje. En is Vender dan is dat naar dat gitaarmerk nee, of nee, zo? Nee, ik heb, ik heb ooit dat een aanmaakt. toevallig Peter Kroon. Ja. Uh, dat is dan wel uh, Kroon. Peter, ja, natuurlijk. De technicus die altijd betrokken is ja. uh, bij uh, het bewerken van het materiaal voor nachtvluchten. Ik heb bij uh, uh, voor Fox de film Robots heb ik een, uh, een character mogen doen qua inspreken. Die heette Vender. En ik, mijn vrouw hoorde dat. Die zei, dat is een hele leuke kindernaam. Ik zei, ja, dat klopt wel. We waren toen zwanger. Maar het is ook een gitaarmerk. En als wij dat kind Fender gaan noemen... dan gaat iedereen denken dat we die dan een gitaar vernoemd hebben. En toen zei mijn vrouw alleen maar... en waar kan jou dat nou schelen? Is toch een mooie naam? Ik zei, ja, daar heb je ook wel gelijk in. Dus we hebben dat gedaan... dat het wel voortkwam vanuit die animatiefilm... maar wel heel erg bewust wat dat in het Amerikaans bijvoorbeeld betekent. Hè? Bumper, Fender, Bender. En dat het een heel bekend gitaarmerk is. Uh, maar het is wel heel geinig om dan te merken dat het navolging gekregen heeft. Want wij waren de eerste in Nederland die een kind registreerde met de naam Fender, En ik geloof dat er nou een stuk of zeven zijn al ondertussen. Dus dat is wel heel grappig. En het is, ja. ook, het is een makkelijke naam ook voor, uh, want ik ben heel van de Engelse namen. Ik, ik, ik, wil, ik vond James bijvoorbeeld echt gek voor een kind. Vond ik gewoon grappig. En leuk. Alleen, ja, dan zegt mevrouw terecht van ja, en, en, en, en, en uh, opa's en oma's die gaan Engelse namen. Die, die, die, dat wordt verkeerd uitgesproken. Dat klinkt niet lekker. En Fender is net dat Sander ook een soort van heel erg Nederlands makkelijk uit te spreken. Dus ik, ik had het gevoel van, hé, hey, dit voldoet aan alles. Die moeten we doen. Maar de tweede, dat werd dan wat anders. En dat is mevrouws keus, Teuntje. Want, ja, Teuntje, uh, dat is Ik zat in en Lizzie Engels. en Lily en dat soort namen allemaal. En uh, ze het iets van, nee, teun, teun is leuk, Teuntje. Ja, dat vind ik een beetje een pottennaam ook. Een beetje. Is dat zo, vind je dat een pottennaam? Nou ja, het, is, het schijnt een hele oude uh, boeren, uh, boerinnennaam eigenlijk te zijn. Teun, voor een vrouw. Ik geloof dat uh, Johan van Koningsbrug ook zo'n uh, sketch hebben gedaan... en heette die vrouw ook Teun. En ik vind het tje erachter, dat, dat, dat vond ik heel leuk. Teuntje. Ik denk van, ja. dat, dan vind ik het ook weer heel schattig worden... Heel, heel heel leuk. En ik heb altijd het gevoel dat de naam een soort van misschien een kind zelfs wel vormt. En dat het erbij past. Maar ik vind Teuntje ook heel erg bij Teuntje passen. En stel dat Teuntje een pot blijkt te Shit, zijn. Ook. Dat Wat dan? maakt mij niet uit. Nee, het maakt dan... het helemaal niet uit? Nee, helemaal Ook niet vanuit uh, het oogpunt. Goh, misschien is dat wel moeilijker om dan relationeel iets op te bouwen. Dan dat je gewoon hetero bent. Nou, Wat ik... vaak gedacht wordt door ouders. He? Dat het misschien dan zo'n moeilijk dat... leven wordt. Ik, ik weet niet of dat zo is. Misschien is ja. dat wel zo. Maar in Nederland zijn we volgens mij heel erg open daarin. In elk geval kun je je weg daar wel in vinden. Maar als dat zo is... joh, dan is dat zo. Uh, dat, dat maakt mij echt niet uit. Daar zou ik ook niet teleurgesteld in zijn of zo. Helemaal niet zelfs. That's life, weet je. En uh... Welk voorbeeld probeer jij te zijn voor je kinderen? Want je zegt net dus... Uh, van, ja, je trekt je regelmatig terug in jezelf. Uh, ja. je, je, je pakt heel veel ruimte voor jezelf. Ja. Uh, maar welk voorbeeld geef je dan aan hen toch mee... Om te laten zien hoe je in, in sociaal emotioneel opzicht met, uh, met anderen om kunt en ik zou heb, moeten gaan. Ik heb Als ik bij de kinderen ben niet het gevoel dat dat gebeurt. Dus dat, dat zullen ze ook niet zien of bemerken of zelfs vinden. Uh ik denk voor een kind sowieso heel raar om te weten... je hebt twee ouders, een vader en een moeder. En de moeder is dan vaker thuis en de vader zegt vaak ga werken. En die gaat dan weg. En die is het dan niet. En die komt weer terug en wordt een soort van extra enthousiast ontvangen. Maar als ik er voor kinderen ben, dan ben ik ook echt voor kinderen. Dan wil ik niet dat je nog met allerlei dingen in je kop zit... of dat er een computer mee moet... of dat je op vakantie in één keer met werk bezig bent. Dat wil ik dan echt niet. Dus voor kinderen bij de wel voor de kids. En uh, ja, ik ben toch heel erg van vrijheid en blijheid... Ik ben waarschijnlijk ook wel daar waar mijn vader als discipline wil opleggen tijdens het eten. Ben ik alweer aan het ouwe met de kids en wordt het weer een chaos aan tafel. Maar dat vind ik heel leuk en gezellig. Weet je, wat je volgens mij het beste wat je als ouder kunt doen. is ze het gevoel geven dat ze welkom zijn en altijd welkom zijn. En verder is het: je kunt toch niet sturen. Die twee kids zijn zo verschillend. Er zit al zoveel in datgene pakket vastgelegd. En volgens mij moet je het allemaal Ja, denk maar... jij ja, inderdaad dat er heel veel in het genenpakket uh, ja, vastgelegd is? En dat, dat er slechts, laten we zeggen, een, een, een nou ja, mindere mate van mogelijkheid is om, om van, van buitenaf dingen in te voeren? Nee, dat, dat, dat denk ik niet. Want uh, het schijnt ook echt zo te zijn dat als je alle uh, onderzoeken naar bijvoorbeeld seriemorden op, uh, op loslaat... Nou, pakken we even een behoorlijk zijspoor, spoor. Maar dan heeft het wel degelijk vaak te maken met een enorm verknipte opvoeding... Uh, veel slaan, uh, veel misbruik. Dus dat, dat laat ontzettende sporen na, dat weet ik zeker. Maar... De basis heb je het dan over. Ja, die ligt vast in diegene ja, of zo. daarom la laten we het hebben over... stel dat iemand een gedegen opvoeding krijgt, een normale opvoeding... Uh, waarvan ik uitga dat het in Nederland toch voor de meeste gevallen zo is... als ik zo'n beetje kijk op school uh, hoe ouders met kinderen omgaan... dan komt een heel groot gedeelte juist voor uit datgene pakket wat er al in zit. Weet je, Fender is ook een hele rustige, gevoelige jongen... en Teuntje is echt een rouwdouwer. Dat is een sloopbeest en die heeft humor en het is, dat is echt een rascal. En dat, dat vind ik heel mooi om erin te zien en... en ik geloof dan ook niet dat je dat heel erg bij moet sturen. Dan zou Teuntje meer discipline van ons moeten krijgen. En dat vind, dat, weet niet, dat vind ik zo niet kloppen. Laat maar gaan, laat maar ontspruiten, laat maar gebeuren, laat maar ontwikkelen. En, en steun ze erin. En uh, geef ze altijd het gevoel dat ze welkom zijn. En dat we het, uh, het prachtig vinden dat ze er zijn. En dan heb je voor mij zo'n sterk begin. En ben jij kwetsbaarder geworden nadat je kinderen hebt gekregen, of, of, of angstiger op een bepaald manier omdat ja. je veel meer te verliezen hebt? Ja, maar dat hebben echt volgens mij echt alle ouders. Vanaf het moment dat je dat kun je ook niet begrijpen als je geen kinderen hebt. Vanaf het moment dat je kinderen krijgt, hebt. Uh, hoor je bij die club en verandert er zo ontzettend veel. En ga je daar ook zo anders mee om. En ik heb ooit een interview gedaan met Michael Madsen. Een jaar terug, die acteur. En met hem praat ik over A-films en B-films. En hoe toch kon dat je in B-films terechtkomt. Want vaak van tevoren kun je voelen dat het zo is. En hij zei gewoon van, sinds kinderen ben ik daar heel erg in veranderd. En het is all about kids. Ik wil gewoon werk hebben en werk verdient geld. En geld is er dan voor kinderen. Toen denk ik, weet je, dat kon ik toen nog helemaal niet snappen. Dat iemand zo dan, zeg maar, zichzelf eigenlijk, voor je gevoel tekort kon doen uh, voor kinderen en nu snap ik dat heel goed nu denk ik ook gewoon van dus ja dus jij verloogend af en toe je creatieve geest nee, door dat, dingen aan te nemen dat niet maar, wel, op de plan maar wel de continuïteit en wel het feit dat je weet dat dat continu moet blijven want stel dat je geen kinderen gaat hebben zou ik af en toe kunnen zeggen van weet je wat ik ga doen ik ga gewoon een jaar niks doen zoek het uit gaan ga gewoon met een backpack rond. en uh, Dat is allemaal niet nodig. En nu denk je, nee, dat kan dus niet. Want dan gooi, gooi je heel veel kansen voor je kinderen mee weg. Omdat je dan, weet ik veel, in een andere verdiensschaal of wat er nou komt. En dat zijn dingen, daar heb ik voor kinderen nooit rekening mee gehouden. Hypotheken, nooit rekening mee gehouden. En vanaf het moment je kinderen krijgt, doe je dat wel. Dus dat, dat maakt echt uit. Ja. En de kwetsbaarheid? Durf je die ook te laten zien in alle opzichten? Of is dat iets wat binnen in je huis en, en wat je niet... Uh... Don't. Nee, nee, ik, voor mij dat heb ik nooit zoveel problemen mee gehad. Ik laat wel, je kunt wel aan mij merken wat voor moed ik zit of hoe ik ben. Of dat is, uh, dat vind ik, niet, dat nee, dat, dat laat ik wel gewoon zien. En, uh, ja. Los van vakmatig overschreeuwen, tussen aanhalingstekens... dus de energie erin gooien. Ja. Overschreeuw jij je privé? Nooit. Nee, maar dat, ik, Laat je wel zien wie ik, en wat je bent. Ja, ik, ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn. Dat is ook makkelijk. Hoef je ook niet allerlei dingen te onthouden over <laughs> uh, wat allemaal wel en wat niet klopt. Maar ik vind wel dat je... Dat ik, ja, het is veel makkelijker als mensen gewoon zien wat voor, uh, wat voor, hoe je bent... dan dat dat soort van gemaskeerd wordt. En dan de dood. Ik heb het al eerder aan je gevraagd. Of ja. je denkt dat daarna iets zou zijn. Er is vast iets, maar ik denk niet... Ben je er bang voor? Dat... Nee, helemaal niet. Ik denk dat het misschien is. Ik denk dat heel veel van die uh, hierna-maalzen die uh, verzonnen zijn door uh, Eeuwige religies en wat dan ook, daar zit, dat is ook een soort van voortgekomen met angst. Dat is een hemel, maar dat is ook een hel. Weet je wel? En dan denk ik, ja... Uh, ik denk dat wij met onze beperkte 3D hersentjes... echt niet kunnen voorstellen wat er misschien is. En uh, als we dat toch niet kunnen voorstellen... waarom moeten we daar dan een soort van... op, op, op onze eigen aardse... Uh, uh, kennis baseren wat het dan zou moeten of kunnen zijn. Dat, dat, ja, je dat hebt is... niet zo'n hoge pet op hè, van het mensdom op de een of andere manier. Eerder in, de, uh, in, nee. de, in het interview zeg je ook al: ja, we zijn niet zo belangrijk. Nee, en... want het is en, toch zo. Bedoel, dat, dat, dat hebben wij. We hebben zelf die gemaakt. De... Ja, maar We zijn veel beperkter dan we denken. En we hebben zelf verzonnen dat we bovenaan in een voedselketen staan. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Weet je, dat is uh, onze, onze enorme zelfoverschatting. En ik wil niet zeggen dat het niet enorm bijzonder is wat we doen. We, kunnen hard, we hebben mooie uitvindingen. Gemaakt en uh, het gaat allemaal in een logaritmische vorm omhoog. Als je kijkt van uh, 100.000 jaar geleden, volgens National Geographic, is het zo dat de, de, de eerste mensen zoals wij die ongeveer kennen, heb ik het niet over een neontal, ne ne Neandertalige vorm met nog beperkte hersenen. Uh, die, die, is, die is destijds, zeg maar, of die is ontdekt uh, en gevonden. En dan blijkt dat dat qua capaciteit misschien hetzelfde geweest is als ons. En in die 100.000 jaar zijn wij vandaar hier gekomen waar we nu zijn... door zeg maar, alle collectieve kennis te delen en te delen en te delen. Maar eh, nog niet heel lang geleden dachten we dat de aarde plat was. En, en nu denken we ook allerlei dingen en denken daar gelijk in te hebben. En onlangs was er weer iemand die zei dat hele ESMC-kwadraat... dat klopt dus niet helemaal. Dus wij weten gewoon niet zoveel. Wij denken vooral heel veel te weten... maar dat vergelijken we met dat wat we vroeger niet wisten... en wat we nu wel weten. Maar we weten niet zoveel, dus laten we vooral niet proberen allerlei leegtes op te vullen met fake-kennis... wat vaak alles is wat over een hinamas gaat. We dus, verzinnen het zelf. Eddie Zoe, als we voor jou een, een steen zouden moeten bedenken... die op je graf staat, wat mag erop staan? <laughs> Net zoals alle anderen, wist Eddie het ook niet. Nee, daar ben ik nog niet mee bezig geweest. Nee. En soms lees je wel eens iemand dat iemand dan niet heel geinigs daarop verzonnen heeft. Dat hoeft voor mij ook weer niet. Dat het een soort van grapwoordje, grafsteen. Maar ik vind een geboortedatum en een sterfdatum met een naam erboven, vind ik op zich voldoende. En komt er dan Eddie Zoe te staan... of die naam die ik niet kan onthouden, Frederik Morsink? Nou, het is wel Eddie Morsink, want Frederik staat er wel als eerst in mijn paspoort... maar mijn roepnaam is altijd Eddie geweest. Ik denk niet dat er mensen zijn die mij kennen als Frederik. Ook niet van lagere kleuterschool of basisschool. Ik, Eddie is gewoon de naam. Maar ik vind Eddie Morsink logischer. Weet je, ik bedoel, Zoe is een soort van bijnaam... die uitgegroeid is tot artiestennamen. Dat vind ik leuk, maar dat is niet iets waar je zelf een soort van voor kiest. Van vandaag ga ik Eddie Zoe genoemd worden. Uh, dus maar Morsink staat in mijn paspoort en die mag gewoon op mijn, op mijn grafsteen hoor. Meneer Morsink, ik heb hier een doosje vol geluk voor je. Dat is een oh. handgeschept papier. Wat mooi. Met kleine bloemplaatjes erin. En daar zitten heel veel kleine rolletjes papier in met een. Pinzet en jij mag op goed geluk daar één rolletje papier uithalen. Daar staat dan vervolgens een spreuk op. En ik ben helemaal niet meer toegekomen in dit uur... aan de prijsvragen die, die we ook hebben voor Eddy. Ja. Of met Eddy. nachtvluchten van Max is namelijk voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 2 juni. En ik was in dit laatste uur in gesprek met Eddie Zoe... ofwel uh, Morsink, ik kan het bijna niet onthouden. Uh, voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. En daar vindt u ook de links van onze gasten, maar dus ook de prijsvraag waarmee u nog kans maakt op het boek van Karen Spijnk. En dus de prijsvraag waarmee u kans maakt op een cd getiteld Nikki's Day of waar Eddie Zoe aan meegewerkt heeft. En de techniek hier was in handen van Tim Corbett. Redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Volgende week is Frank van Dijl uw gastheer en zijn gast in nachtvluchten. Laatste ronde. Blijft nog even in nevelen gehuld. En nu is dus het laatste woord aan uh, Eddie Zoe. Jouw spreuk. Zal ik die mooie spreuk eens even voorlezen? Wanneer je denkt dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, heb je gelijk. Voeg je erbij dat het lot er niet toe doet, dan ga je te ver. Ik vind het wel heel mooi. want Het Hij is namelijk hartstikke past goed. En het is hartstikke waar ook. Zo is het gewoon wel. Ik denk dat het geluk echt sterk afhankelijk is van het karakter. Geluk creëer je zelf. Uh, we hebben het wel een stuk makkelijker hier. Hè. Er zijn mensen die hebben het geluk niet, uh, niet voor te opscheppen. Zo is dat gewoon. Maar het, het, het lot bepaalt daar ook heel veel in. Tuurlijk. Absoluut. Dus ik vind het een mooie, mooie bijdrage. En uh, die zo bepaalt zijn eigen lot. Mag ik je heel <laughs> erg hartelijk danken voor dit gesprek? Dat mag je. En ik wil je ook bedanken voor een uh, prachtige ochtend. Goed zo. Dank je wel. Alsjeblieft. Dit is Radio 1.